9 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Het is de jaarlijkse rapportage over geboortezorg in Nederland. Afgelopen jaren is het sterftecijfer van baby's ouder dan 37 weken met een kwart gedaald. Een aantal jaar geleden bungelde Nederland ergens onderin de Europese lijst van sterftecijfers rond de bevalling. Volgens hoogleraar Verloskunde Nijhuis is er sindsdien veel gebeurd. Zo wordt de groei van ongeboren baby's beter in de gaten gehouden. De pensioenfondsen staan er iets beter voor... maar dat betekent niet dat ze allemaal de pensioenen kunnen verhogen. Volgens de Pensioenfederatie hebben de fondsen... meer rendement uit beleggingen gehaald... maar speelt de lage rente nog altijd parten. Daarom moeten mensen die bij het Fonds voor ambtenaren en Leraren zitten... er rekening mee houden dat de pensioenen de komende vijf jaar... niet of nauwelijks zullen stijgen. Het bouwfonds BPF Bouw staat er beter voor... en heeft de pensioenen dit jaar wel verhoogd. De VSB Poëzieprijs, die vanavond voor het laatst zou worden uitgereikt, maakt een doorstart. Vorig jaar maakte het VSB-fonds bekend dat het stopte met de belangrijkste prijs voor poëzie in Nederland. Het Trouw meldt nu dat er nieuwe geldschieters zijn gevonden. Twee fondsen hebben zich aan de prijs verbonden. Er is nog geen nieuwe naam voor de Poëzieprijs. De vrouwenfinale van de Australian Open gaat tussen Simona Halep en Caroline Wozniacki. Het wordt voor een van de twee de eerste Grand Slam titel in hun carrière. Halep uit Roemenië won de half finale van de Duitse Angelique Kerber in drie sets. De Deense Wozniacki plaatste zich voor de finale... door in twee sets van de Belgische Elise Mertens te winnen. Het weer nog in het oosten en zuidoosten af en toe regen. In de rest van het land droog. In het noordwesten de meeste kans op zon bij een graad of negen... Morgen meer zon, maar aan de kust wel kans op een bui. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Veel vertraging in de Randstad op de A7 van den Oever naar Zaandam... bij Weidewormer, 20 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Vertraging is veel meer dan een uur. Verkeer vanuit het Noorden naar Amsterdam kan omrijden via Lelystad... Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Van Brieenoordbrug. 8 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Kost je meer dan 20 minuten. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Den Dolder. 5 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Vertraging daar bijna een uur. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 De cure, hè? Ik moet ja, dus toch even cure, zeggen: advanced. Advanced. Advanced. tegen alle normale uh, zaken in hebben we het vorige uur alleen maar.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 uh, weinig uh, aandacht voor moet ik zeggen. Precies dat vinden uh, wij ook. Ja, dat, uh, <kijnt> dat is helemaal niet eens. Maar dat wordt gewoon uh, volgebouwd en op dat stuk bij de louis Davis is, uh, ja, uh, wordt vol tegenover ja. Ja. De louis Davis carré uh, de oude prinsessenweg. Dus ik ja. bedoel daar ja, staan uh, zoveel sociale uh, woningen, huurwoningen maar. en daar komt gewoon niet één sociale huurwoning voor terug en dat vind ik een slechte zaak. Lijkt mij een schat. Slecht... Nou, wat ook wat zegt, Harris, dat je dit allemaal. Uh, het, het, het volbouwen van het centrum, ook zie je daar, uh, ja, is gewoon problematisch. En...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 maar uh, weer aan. ja nou ja, genieten van strand, zee en duin, dat doen we allemaal hè. No.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 op een gegeven ogenblik zou dat zomaar kunnen zijn dat het niet meer kan. Dan, ja, dan kan ik die dus trap niet en, meer En lopen. juist daarom is, het, is die vastgelopen woningmarkt is een probleem. En juist daarom moet die doorstomen ook nog, zodat je makkelijker kunt zeggen: Ik verhuis. Ja. Ja. Of ik ja. wil dingen aanpassen. Ja, dat is het mooiste. Ja, het is lastig hoor. Toen ik hier ja. zat voor dat verhaal met de Leijstenstraat, uh, toen toe we dat probleem hadden, daar wonen dus allemaal mensen die allemaal zelfstandig kunnen wonen. Die allemaal iets kleiner zijn gewoon. En ze zeggen: Oké, okay, dan hebben we een huis op de begane grond. Er zit een lift tot de tweede ja. Ja. Ja. verdieping. Ja. En die kunnen daar dus gewoon hier relatief in het centrum.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 dat, dat moet ophouden halverwege de duin. Ja, En uh, ja. Dan is het klaar. Hier moet ja. het gewoon weer zand aan zee. Ja, ja. ja. ja. Maar die maar mensen die uh, de, de bordjes van de gemeentegrens willen gaan veranderen... in uh, amsterdam zee, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Maar nee, nee, maar dat gaat ook wat ja, Weet je, we oh, kunnen nee. het hele programma met jullie bespreken... Ja, maar dat lijkt me niet wenselijk. Het is nogmaals een concept. Absoluut. Absoluut wel belangrijk om te zeggen. Mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen dus naar de site van de VVD gaan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 Over allerlei andere dingen. Dus er is ook iets nieuws. Het is, uh, ja, dat is allemaal een heel... lijst. Dat vinden we ja. allemaal de leden vastgesteld. We ja. zijn gewoon een democratische uh, ja, partij. Ja, dat is ja. helder. Ja. Het zij zo gezegd. Dank jullie Harde wel. Dank voor jullie wel. Ja. We gaan even naar de muziek. En dan hebben we daarna <laughs> meneer Scholten die al klaar zit <laughs> voor ons. Tot zo. Dankjewel.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 Ik uh, zit even aan de achterkant uh, van het uh, blad Struinen te kijken. Een ja. uh, prachtig nieuw blad uh, en dat uh, is uh, de herfsteditie. En daar ja. staat in uh, de, het programma van oktober, november en december uh, erbij. Nou Oktober, dat is een uh, behoorlijk druk, uh, ja. druk agenda, zie ik. Ja. Met uh, wandelingen, een fietsexcursie, uh, paard en wagen, wagen ja. wat natuurlijk prachtig ja. is. De, de bronst-excursie. Ja, hè, ja dat breekt los, Is het al kracht... begonnen, Geel, nu?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 de meest bekende paddenstoel. De rood met witte stoel. Ja, de vliegers de rood, van me. Rood, ja, de ja, ja, de ja. ja. kabouter Spillebeen. Daar de had, de ik, de het, de had de ik het van de week ja. nog over. Uh, <laughs> bij Pippeloentje. Ja, ja, ja. Die wisten ze ook. He. Ze wel, ja, ja daar, het wordt er gelijk uh, spontaan voor me te zingen. Ja, he, ja, van Kabouter Spillebeen. Ja. Ja, dat is... Het verhaal gaat er ook. Ja, ja. Uh, de Noormannen vroeger, hè, dat ze in Nederland binnenkwamen. Daarvoor gingen ze van die paddenstoelen eten. daar werden ze helemaal gek, joh. En dan gingen ze...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 been die erop zit. Maar...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 een van onze vrijwillige boswachters en waarschijnlijk als hij vol is komt er nog weer eentje van ons ook bij doen we nog een, uh, want het is wel populair wat ja, iedereen ja, ja, wil wel eens wat je niet mag normaal mm. uh, normaal Trafels. moet je in de schemer duin uit en nou, nou mag je duin in ja, dus uh, ja. het is gewoon een spannende tocht ja. Ja, en dan lekker donker en, uh, dat merk ik ook altijd, dat vinden mensen mooi als ik excursies heb die, dat je met het licht erin gaat en dan wordt het schemerig en soms heb ik dat met de natuur en meditatie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 gesprek Kun je voor nagaan, een derde. het is dus eind, eind november, november ja. en het is nu maar al jaar. Ja. Ja. ja, maar het is... we hebben hem voorgelopen de fotograaf die gaat dan een jaar van tevoren voor de mooie foto's van de vogels. Want ja. we, het, is, het is eigenlijk, we gaan op zoek naar de wintergasten. Maar oh ja. die komen dan al, de, de, de wilde zwanen zijn al aankomen vliegen, de zaagbekken. Maar misschien vind je ook wel een, een, een, een, een brilduiker, dat tegenkomen het ijsvogeltje. En van de vorige keer zagen we zelfs een visarend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 meer wintergasten, daar kan ik ook meer ja, laten zien. zien. Ja. Ja. ja, dus dat Leuk. is. Uh...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 Sorry, glas. En. Ja, hoe dan... weet je wanneer een paddenstoel giftig is?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 Ja, deze en dat is. Eh, ja, nou, als, als je, als je zijn dan dronken beetje... ja. Ja, we, dus we hebben dus wel eens een spreeuw op zijn rug zien liggen. Onder zo, ja, ja, die. die was dronken. Ja, die was echt. Die kon gewoon. Weet je wat? Je zag het al een beetje aan hem. Hij kon. Vul we weer om. Nou ja, je hebt dat beeld soms wel eens van straat van iemand. Maar. Uh, en, en, die, en die ligt hier onder zo'n een oorlogsteek. Oh te met veel. Veel pootjes omhoog. Veel pootjes omhoog.